Mensen die na een periode van ziekteverzuim zijn ontslagen kunnen alsnog uitbetaling van vakantiedagen claimen bij de Nederlandse staat. Volgens de kantonrechter in Den Haag was een Europese richtlijn daarover niet goed verwerkt in de Nederlandse wet. De zaak was aangespannen door een werknemer van een transportbedrijf die na twee jaar ziekte was ontslagen. Volgens Europese regels had de werknemer recht op uitbetaling van 40 vakantiedagen, maar hij kreeg een vergoeding voor 12,5 dag. Het bedrijf hield zich daarbij aan het Nederlandse wetboek. Alle 24 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Tot gisteravond was er nog onduidelijkheid over de identiteit van twee kinderen die in coma liggen. Van de 28 doden komen er 17 uit de gemeente Lommel, net over de grens in de Belgische provincie Limburg. Onder hen zijn zeven Nederlandse kinderen. Na verwachting worden de doden vandaag gerepatrieerd. Baggenbedrijf Boscalis heeft vorig jaar een recordomzet behaald van 2,8 miljard euro. Dat is bijna 5% meer dan in 2010. De netto-winst daalde naar 254 miljoen euro. Swerelds grootste baggeraar uit Papendrecht zegt dat door de toegenomen onzekerheid opdrachtgevers beslissingen voor zich uitschrijven. Toch steeg de orderportefeuille. Eind december had Boscalis voor bijna 3,5 miljard euro aan orders op de plank liggen. 250 miljoen meer dan een jaar daarvoor. Het weer veel zon. Er zat een zwakke zuidwestenwind. Middagtemperatuur 13 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Ook morgen redelijk wat zon. Dan wordt het 15 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op donderdag. Er staan files van 3 kilometer langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor 1 bruggetje, 3 kilometer. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Afrit Everdingen en knooppunt Everdingen 3. A4, de Raag Amsterdam voor Zoeterwoude 6. A7 richting Amsterdam voor Afrit Weiderwormer 4 kilometer. Voor knooppunt Zaandam ook 4. Op de A8 richting Amsterdam voor Oost staan 4 kilometer. A9, ook maar richting Amstelveen voor Knoppen Draasdorp 9. Op de ring van Amsterdam tussen Knopen Ten Nieuwe meer en Slotermeer 5. Op de ring van Amsterdam tussen Koenplein en Watergasmeer tussen Afrit muiden en Knopen Ten Nieuwe meer 5. A12 daarna richting Utrecht voor Reewijk 6 kilometer. De A12 van Utrecht naar Den Haag voor Knoppen Prins Klausplein 7. A15 Rotterdam-Gorkum voor Papendrecht 4, A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het 5, A27 Almere-Utrecht voor Utrecht-Noord 4 kilometer, op de A28 van Zolle naar Utrecht voor Amersfoort 5. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat ik net iets vaker, niets vaker simpel weg gelukkig was. Mm -hmm. Een eigen huis, een plek onder de zon En altijd iemand in de buurt die van me houdt op Wou ik dat ik net iets vaker, niets vaker simpel weg gelukkig Zeggen dat ik iets tekort komt Geen idee, geen bedoel Wat gebrek aan liefde is En daar heb ik mijn dertig videorecorder Van nu af aan is er dus geen programma dat ik mis De vader en de moeder zijn nog allebei in leven Dankzij hun heb ik een pijnje je gehad En jij en ik vanavond vroeg onder de wol gaan Gaan we met z'n tweeën drie keer uitgebreid in bad, Een eigen huis Een plek onder de zon. En al de de die van de oude koop, toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig wacht. Oh, oh, oh. Een eigen huis, een plek onder de zon.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 En wat het mooie nu op dit moment is, is dat de ondernemers en bewoners de handen ineens slaan. ...om ook uh, als gezamenlijke groep uh, bezwaar te gaan maken tegen een windmolenpark voor de kust van Zandvoort. Waar doen ze dat, bezwaar maken? Want het is natuurlijk een bepaalde opvolging van stappen. Eerst moet je waarschijnlijk bij de eigenaar wezen, bij die firma. Nou, het, is, het is eigenlijk, uh, je maakt bezwaar tegen de vergunning zoals die nu uh, gewijzigd gaat worden. Precies zoals net wordt aangegeven, uh, Eneco heeft een wijzigingsaanvraag ingediend... ...voor minder molens, maar voor hogere molens. Uh, daar wordt bezwaar tegen gemaakt en dat gaat een, in een gezamenlijke uh,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 Het bloemstone.nl, dat is b-l-u-m-s-t-o-n-e.nl, maar er komt ook binnenkort uh, via een website en in ieder geval via de krant, er komt daar verdere informatie over. En dan is het wel zaak dat er tijdig wordt gereageerd, want het is, uh, de termijn sluit 31 maart. Voor die datum moet er dus bezwaar worden gemaakt. Hurkend aangesloten is dus de heer Van der Slip. Ja. We moet even een stoel regelen. Nou, Ton, uh, kun je even een stoel regelen? Hij zit netjes uh, op zijn knieën, en, bijna. En, uh, als ik even mag aanvullen, in Zandvoort doen ook uh, waarschijnlijk centerparks mee en haar hotels.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 En eigenlijk waren ze dat allebei. En ze riepen om het hart wie nou het hart tegen was? Nou, oh dat zijn dus mannen die we ook aan onze kant moeten krijgen. En als je dat met veel mensen kunt doen, dan maak je uiteraard een, ja, een veel sterkere indruk. Dus... Ik heb nog een tip. Waarom schakel je ook niet de natuurvereniging, de dierenvereniging in? Want de vleermuizen en vogels, die, ja, die vliegen zich kapot op die windmolens. Vooral de vleermuizen schijnen, die radar raakt verstoord en vlak maar kun je vleermuizen midden op zee zijn? Ja, en die vliegen die uh, emigingen ja? gaan. Ja, ja. He, dat weet ik niet. Nou ja, ze zijn heel erg dicht bij de kust. En ik hoor van natuurverenigingen natuurvereniging, dat inderdaad vleermuizen. Die worden dan uh, door de gakmolen gedaan daar. Ja, ik de de denk vocals, dat ieder... Uh, je Dankjewel Yvonne, dat ieder initiatief om... ze, ze zeker aanmelden. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. <laughs> ja. <laughs> ieder initiatief om zoveel mogelijk mensen uh, dit te laten ondersteunen is, denk ik, meegenomen. Uh,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 goed plan Stem, ja. goed plan we zijn moeten we nog een even heleboudere mensen nou, heb... die hebben het niet begrijpen het niet nou. ja waar moeten die dan terecht bij de kinderen we als wat... je die niet hebt er zijn ja, mensen die ook geen... Ja. ook geen kinderen hebben ik heb ook geen kinderen kun je een op inleid op oké ja, <laughs> okay, ja prima. We, kijk het punt is natuurlijk we zijn pas uh, heel kort uh, omdat eneco uh, deze week de vergunning heeft aangevraagd uh, echt van start gegaan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 Het is zo jammer, dat bepaalt het beeld van Zandvoort en er komen allemaal hoge gebouwen voor terug. En het, het echte hart van Zandvoort verdwijnt. Maar is op een gegeven moment van gezegd van nou gemeente, college. ga eens kijken hoe je dat kan beschermen. Kunnen we er anders niet een beschermd dorpsgezicht van maken? Moeten we alles aanwijzen als, als monumenten? En met in het achterhoofd dat we natuurlijk een nieuw bestemmingsplancentrum moeten maken. Het is twee jaar geleden hebben we gezegd van dat conserveren. we. Er waren toch een aantal onvolkomen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 Oh, dat, precies, je er langs dat, komt, waar, dat je dan het. Uh, ja. Ja, zoals bijvoorbeeld, met, ook de, bijvoorbeeld die straatjes die net bij het centrum loopt. Met die witte huisjes. Dan word ik altijd zo. Dan denk ik: oh wat is ja, het nou, toch dat toch leuk? En dat hoort er natuurlijk ook bij. Ja, maar dat zei die onderzoeker ook. Die, die man kwam uit Schiedam. En die heeft toch diverse projecten in heel Nederland gedaan. Die zegt. Eigenlijk heeft Zandvoort het beeld toch van he, toerisme. En je kijkt naar de winkelstraten. Hij zegt: en je stapt één straatje opzij. En dan kom je in een, in een oud.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 Ja, en het enige en wat er staat, staat is de boom, hè? Oh ja, ja, de ja, kastanjeboom, ja, ja de die kastanjeboom. wordt geboesterd. ja En eh, dames, eh, hoeveel leden hebben jullie eigenlijk, de Wurf? Iets van 22 leden. 22 leden, en jullie repeteren, en jullie doen elk jaar doen jullie een toneelstuk, hè? Ja, één keer. Ja, want ik Eén. weet nog dat jullie ja. vorig jaar geweest zijn. En, eh, en jullie repeteren elke week? Ja, elke ja. week op donderdagavond, in de Tol. In de Tol, en dat is waar? Ja. Op de Tolweg. Oh, Oké, okay. <laughs> ja ik wil niet niet. Ik ben geen zand oh, ja, voor ja, de ja, nee, dan dus dan ja. ben ik weer even benieuwd, want dat vind ik altijd weer leuk, daar kan ik weer van leren. Ja.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 Dan het gepland is. Maar het is wel heel leuk. En het is heel gezellig met elkaar. Ja, Die verstandhouding leuk. Want ik heb jullie eens even gecoogeld. Maar dit bestaat al heel lang hè? Ja, we bestaan volgend jaar 65 jaar. Ja, feestje. Nou ja. Uh, geen geld, geen geld. Ja. Wou ik wou net zeggen. Ja. Ik bedoel. Uh, ja. we, allemaal, uh, ja. eigen, we hebben geen subsidie helemaal niks. Nee, niks meer. Dus je moet het allemaal zelf ja. inbrengen. Ja. Met je optredens. Uh, wat we dus ja. nog wel doen. Nou ja, en met je avonden dus natuurlijk daar moet je het uithalen. Ja. Want het ja. is allemaal uh, eigen geld wat je erin eigenlijk moet stoppen. Maar, maar jullie echt... vragen maar 8 euro. Kun je dat dan niet een klein beetje verhogen? Zeggen, jongens, dames en heren, sorry, de kleding is uh, authentiek en de, de kroontjes op uh, het hoofd ja, is... Dus, maar ja, maar... Dus ja, één klein beetje omhoog, het ja, misschien doe, weer een ja. beetje. nee, maar dit wil je ook weer niet doen. Ik het zijn al zo lang je donateurs. En ja. ze, ze, ze steunen je toch al ieder jaar weer. Ze ja, maar voor komen, de, de, ja, maar ja, de gasten, ze, die komen? Ja, nee, je wil nee, het toch allemaal niet. dezelfde okay. prijs. Zolang het nog kan... Wil je nog een avondje uit voor 8 uur? Ja, nee. nee. nee. Een avondje van Joop van den Ende. Zo, de nou dan. Oh, nee. En dan moet je nog één ja. met je, met je en auto. En je kan je, ja. je brullen. Ja, daarom. Ja. <laughs> nou, um, doe nog even een oproep aan de mensen. Zeg wat je kwijt wil, waarom ze moeten komen. En, uh, nou ja, dat laatste. voor de Ik bedoel, de, onze donateurs weten, het is altijd een heel gezellig avond. Het is balna. We, we zijn eigenlijk de hele winter voor hun aan het repeteren. Het is heel gezellig. Nou, ze weten ieder jaar, zeggen ze weer van... God was toch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 je doet alles, je zorgt dat het gezellig is en leuk. Balna, nou kom dan eventjes. Het is maar een paar uurtjes. En waar kunnen gezellig. ze kaartjes kopen? Nou, het staat in het grantje en het staat ook bij ons aan. En ik meen dat ook in, uh, bij de VVN staat, dat het bij Ans Veldwis en, en Milo Hollander is. Oké, okay. dus en volgende er wordt weer week zaterdag. een uh, prachtige Zandvoorts-Popverloot. Oh ja, dat deden jullie vorig jaar ook. Ja, kan nog herinneren? Jaar, elk jaar wordt er weer een nieuwe En Ik pop, heb maar... al het plaatje gezien, die ziet er echt heel erg mooi uit. De komt en ja hoor de techniek staat voor niks. En wij ja. kunnen het zien, prachtig, dames en heren, het is een, inderdaad uh, oude zandvoortse. Kun je daar dus nog iets over vertellen? Ja uh, helemaal aangekleed volgens de, de normen. En dat is dus, dus Mieke Hollander verdienst, hè? Want die ja. kwam het af. het nou, zijn kleine jurkjes en zo, nou, hoor. Nou, Mieke, niet uh, maar ik doe het graag. <laughs> ja, ja. ik uh, wens jullie uh, volgende week zaterdagavond een hele mooie uitvoering. Heel oh. veel plezier en ja. uh, een volle zaal. Plezier zal er zijn, dus het dat ligt alleen dat ze allemaal komen. Ja, maar die komen vast allemaal wel. Ik denk het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 Uh, voor het Zandvoortsmuseum. Want ja, al die rekenen, kinderen ja. die kunnen niet in één keer naar binnen. Dus het zijn uh, rond de 200 uh, uitgelaten kinderen. Zo, dank u. Ja. Maar het is, een, uh, het is weer een leuk jaar geweest daarop. Het is een heel leuk jaar geweest. Even dichterbij. Want jij bent uh, de vaste fotograaf bij de kinderkunstlijn. Ja, 5 jaar en, uh, ja ik ben niet in vijf jaar. Ik zit niet in de organisatie, maar ik kan wel zien wat veel, hoeveel plezier dat geeft als kinderen. Dus uh, helemaal vrij uit uh, hun uh, eigen schilderijtjes maken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 Hooguit 10% van de kinderen die geen inspiratie heeft. Maar zeker... 80% heeft behoorlijke inspiratie. En 10% heeft de top. Hè, dat je zegt, nou, onbegrijpelijk. Een kind kan zoiets maken eigenlijk in zo'n korte tijd. Ja, en ook wat we dan een paar keer gedaan hebben. Dat we er nog tijd over hadden. En dat ze dan aan de kinderen werd ja. gevraagd. Waarom maak je dit schilderij? Ja, nou, ja. echt. Ik vond het zo ontroerend. Ja, dat is en zo mooi. Het on ontroerende verhaal ja. bij Van uh, mijn tante is overleden. En die heeft een ja. gedicht gemaakt over de zee. En ik wil het schilderen. Ja, wow. ja af en toe zit je met ja. een brok in je keel hoor. Ik hoef het Ja.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 Mee, want uh, ja, ja, daar moet je wel even voor letten. Ja. De gemeente Zandvoort verleent een jaarlijkse subsidie om ja. deze creatieve lessen te kunnen uh, ja. geven. Ja. Mogen we weten hoeveel je krijgt? Ja, 11.000 euro. 11 dat staat gewoon in de begroting. Ja. En ik vind dat heel bijzonder, want ja. ik ben bezig geweest met uh, de regio. Ik denk als we het hier doen, kunnen we het ook in uh, Heemstede, Bloemendaal, waar dan ook. Maar dat is helemaal nooit gelukt.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 Ja, maar heb ik gemaakt? Nou, Er was er een die zegt: Ik verkoop hem nog voor geen miljoen. Ja, ja het is ja. super, super. trots. Uh, maar ja. Het wordt helemaal officieel gedaan. Als er belangstelling is, gaat Marjan naar de kunstenaar om eerst toestemming te vragen. Ja, ja. super. Nog, nog meer werk voor Marjan. Ja, nou, maar ik vind hem heel wel... leuk. En dankbaar voor, de, voor degene die het gemaakt ja. heeft. Die wordt helemaal serieus genomen. Ja. Er zit nou, nou wel emotie hoor. natuurlijk ja. in. Het is zijn of haar schilderij. Ja. Maar, maar, maar dat hebben we eigenlijk bij de eerste keer dat we de kinderkunst lijn deden al gemerkt van er waren mensen die vroegen of het te koop was ja, leuk, dus, leuk. Ja. Het, het begon meteen wel. al ja. Ja. Werk meteen. we hebben ja. een keer een veiling gehad op ja. het lijntje, Pieter Njouwstra ja. was veiling ja oustaan. ja, ja, een ja een goede stem ja, ja. Nou, het is ook echt. Um, ja, het is, het is ook echt uh, ja, het zijn eigenlijk allemaal mooie werken. Het is één een fleurig geheel. en mooi. Uh, ja, en, de kinderen, en wat ook zo leuk is, de kinderen hebben ook echt zelf de kleuren uitgezocht. Weet je, er is niks voorgetekend. Het, het is echt allemaal uit hunzelf. En. Uh,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 En ze had van de week voor het eerst een leeg huis weer. Ze ja, dus ja, had er heel veel werk aan gehad. <laughs> ja. Maar dat heeft ze die jaar uiteraard voor het vijfde jaar. Ja. Maar goed, samen ook met Hilly. Mm, want jullie ja. doen het... Uh... Ja hoor, leuk. Ja. En het hele team natuurlijk. En de andere dames hè, die ja. meehelpen. Ja, Aaltje. Aaltje. En Emmy. Ja. Ja, klopt. Want zonder, met z'n tweeën red je het ook en niet. En hè? Ja. ja. ja. Je, er, er zijn zoveel kinderen en die willen allemaal verf. En als je dat laat gaan, dan ligt er klodders verf die je later kan ja. weggooien. Dat is allemaal zonde. Ja, je moet er echt dus... een beetje goed mee omgaan. Dat doen we ook. Ja. Wij geven de verf. Ja. En, uh... en, en ja. kwasten schoonmaken. Ja. En de tafel Want daarna... Ja, we hebben Echt, met, met Jif en de schuurpons. Ja, ja. ja. Nou, even voor de luisteraars, die uh, willen kopen. Dit jaar is het uh, de vijfde kinderkunstlijn Zandvoort, dus ze mag vanaf vijf euro geboden worden. Dat is heel ja. leuk, vijf, vijf. Maar waar kunnen ze zich naartoe melden? Bij Marjan. Bij Bij het Marjan. telefoonnummer van Marjan Rebel staat gewoon in het telefoonboek. Of je kijkt op de, kijkt de website. Op de van kinderkunstlijn, website. daar ja. staat het telefoonnummer waar de mensen een bod kunnen doen. Dan willen we het ook nog even over de kunstbankjes hebben, want we hebben een kleine foto gezien in de Zandvoortse krant van een fleurige heel. Hoe gaat het ermee?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 Zijn, of Scheveningen of Terschelling. Ja. Dus kunstenaars die iets met de kust te maken hebben, die dat willen doen en dan telkens vijf bankjes erbij. Maar komt er een handtekening op of onder? Want hoe zien we dan van dat er van plaatjes. Scheveningen is? Het ja. zijn allemaal plaatjes. Ja, ja, maar dat is allemaal nog toekomstmuziek. Dat ja, is echt mooi. Een koperen bordje. Ja, <laughs> ja nou hoor. Nou, uh, helemaal mooi, helemaal goed. Vrijdagmiddag om twee uur. Ja. Bij het Zandvoort museum. Alle kinderen die geschilderd hebben komen. Ik heb de zon beschilderd. Geweldig. Ja, want uh, het moet lekker droog zijn. En we gaan er gewoon een feestje van maken. Vijf jaar. En uh, helemaal leuk. Dank jullie wel, Rob. Dank je wel, jullie. Dank je eens. En uh, tot de volgende keer. Oké. Ja. Nou, wij, uh, wij zijn er door. Ja, we, we gaan uh, niet muziek doen, denk ik. We gaan even de agenda voorlezen. Ja. Vind je dat zijn goed plan? Ja.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 de zandvoort marathon op het strand van Zandvoort. En dus is een marathon, daar kunt u eigenlijk wel bij bedenken. Hè? De mensen gaan natuurlijk hard rennen vanaf Schevelingen naar Zandvoort. Op het strand en het zand. En dat is natuurlijk ongelooflijk zwaar. Dus je moet ja. behoorlijk getraind zijn. Doe en het alsjeblieft is, uh, niet ongetraind. Het is kinderdorpen. Dus dat is helemaal goed. Dinsdag.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 En als meest bedank ik mijn co van vandaag, die het niet zo vaak doet. Yvonne, het was weer helemaal leuk, onze yes. vrouwenuitzending. Dankjewel. Nou, Betty van Voorst, hartstikke bedankt. En uh, vrouwenteam, hè? Ja, hè? Woman power. Woman power. En uh, luisteraars, allemaal een heel fijn weekend. En dankjewel. Bye.